7 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen en Robert Meder. Straks in Radio Olympia de opening van de Olympische Winterspelen nadat het hoogste punt het ontsteken van het Olympisch vuur. En Guus Hiddink moet PSV weer op de rails krijgen in heel korte tijd, hoort u zo dadelijk. Hier is het West Journaal. Freddy van Tijn. Een passagier heeft geprobeerd een toestel van de Turkse maatschappij Pegasus Airlines te kapen. Het toestel was op weg van Oekraïne naar Istanbul. De man zei dat er een bom aan boord was. Hij wilde het toestel met 110 passagiers naar Sochi laten vliegen. De piloot sloeg alarm, waarop de Turkse gevechtsvliegtuigen... het toestel naar het vliegveld van Istanbul hebben begeleid. Het vliegtuig staat daar nu op het vliegveld. Politiemensen proberen de man te overreden om zich over te geven. In Sochi zijn inmiddels de Olympische Winterspelen begonnen. De openingsceremonie is nog aan de gang. Kort voor de openingsceremonie had premier Rutte een ontmoeting met president Poetin. Rutte heeft daarbij zijn bezorgdheid uitgesproken over de positie van homoseksuelen en transgenders. In Bosnië hebben demonstranten het presidentieel paleis in brand gestoken. Daar zetelt het Bosnische presidentschap... en dat is verdeeld over drie personen. Een moslim, een servier en een kroaat. Voor veel mensen staat dat model voor de inefficiëntie... van het hele Bosnische bestuur. In het hele land richten tienduizenden demonstranten zware vernielingen aan. De Bosniërs demonstreren sinds woensdag al... tegen de hoge werkloosheid en de corruptie. Ze eisen het aftreden van de regionale regering. In Amsterdam hebben meer dan 10.000 mensen ten onrechte een stadspas gekregen... en het bonnenboekje dat daarbij hoort. Het komt door een fout van consultancybedrijf Capgemini. De gemeente schat dat er met die fout een bedrag is gemoeid van 100.000 euro. Capgemini zegt dat het de kosten op zich neemt. De stadspas is een pas van de gemeente Amsterdam voor 65-plussers. Die kunnen daarmee korting krijgen op allerlei activiteiten in de stad... zoals een tochtje in de rondvaartboot. Het weer, het is tijdelijk wat droger. De wind is vrij krachtig tot hard, bij zee soms stormachtig. Vannacht koelt het af, tot de graad of vier. Morgen eerst regen, later in het westen wat zon en wat minder wind. Het wordt 6 tot 9 graden. En nog even naar de verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Iedereen thuis? Bijna wel, alleen diegenen die nog aansluiten in de file op de A27... moeten nog wat geduld hebben. Van Utrecht naar Breda, daar staat tussen Noordloos en Werkendam 5 kilometer. Na een ongeluk is de ook dicht. Dankjewel. Zo dadelijk meer over PSV. We zeiden het al, gaat misschien wel een beetje gered worden door Guus Hiddink. En natuurlijk terug naar Sochi, de opening. en We wachten op het ontsteken van de vlam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De innovatieve achttrapsautomaat maakt BMW nog meer BMW. Hij is niet alleen comfortabel en schakelt sportief, maar is ook vaak zuiniger dan zelf schakelen.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 Ja, ook de BMW 320D Sedan krijgt nu standaard deze achttrapsautomaat. En heeft slechts 20% bijtelling. Radio 1: Grus gaat PSV-trainer Koku bij de hand nemen. Dat straks mee is, natuurlijk, de opening van de Olympische Winterspelen in Sochi. NOS Radio Olympia. Met Lara Rensen en Robert Weber. We zijn nog steeds bij een toneelstuk volgens mij inmiddels op de vloer van het Olympisch Stadion. Wat zien we eigenlijk gebeuren daar Gio? Moskou zien we. De droom noemen ze dit. Uh, we zien er een politieagent in het midden staan. Een uh, ja, populair figuur in, uh, in Rusland. Uh, met name bij kinderen. Een gedichtenserie voor kinderen die heel populair is. En uh, een van die figuren is Oom Stiopa. En Oom Stiopa dat is dan zo'n populaire politieman die dus voor al die kinderen toch een soort symbool is. En Moskou staat hier centraal als de moderne metropool. We zien ook inderdaad hele ja, grote panelen binnenschuiven. We zien auto's rondrijden. We zien verkeer geregeld worden. En zo komt alle voorbij. Uh, men heeft geprobeerd een doorsnede te geven van, uh, van de bevolking van de moderne stad. Uh, van alles en nog wat. We zien uh, automobilisten, bouwvakkers, politiemannen, piloten, kosmonauten, kantoorwerkers. Jawel, studenten, hipsters zoals ze dat daar zo mooi noemen. Atleten, verliefde stelletjes en uh, ja, de muziek Tattoo, inderdaad. Dat is uh, de band uh, die ook nog voor muziek zorgt. Uh, ik zei het al, uh, 2003 uh, Eurovisie Songfestival. en Ze zijn inmiddels weer bij elkaar gekomen. Wel heel opmerkelijk, want uh, Tattoo werd toch vooral bekend door de zoenen die de zangeressen elkaar gaven. Ja, en als je dan denkt aan de anti-homo-wetten van Poetin... dan is dit toch wel ja, heel erg bijzonder dat dit zomaar kan in Rusland. Maar het gebeurt gewoon. De sabeldans hebben we al horen voorbij komen. En eigenlijk wachten we een beetje totdat dit onderdeel is afgelopen. Hoe mooi het ook allemaal is hoor. Choreografie trouwens van een Amerikaan, dat is wel opmerkelijk. Maar als dit is afgelopen, dan gaan we er echt mee beginnen. Dan gaan we zo meteen toespraken krijgen. Eerst de organisator van de Spelen, dan Thomas de voorzitter van het IOC. En dan krijgen we de toespraak van Vladimir Poetin. En hij opent dan de Spelen als staatshoofd van het organiserende land. En dan gaat alles heel snel achter elkaar hoor, want dan krijgen we natuurlijk de vredesduif. We krijgen de Olympische vlag. We krijgen de eet die afgelegd wordt. Niet alleen door sporters, maar dat weten we inmiddels. Hè. Ook een official en een coach. En dan uh, krijgen we uiteindelijk de binnenkomst van de vlam die dan die estafette heeft gemaakt vanaf Olympia in Griekenland tot aan uh, Moskou door door alle weersomstandigheden, door de sneeuw ook... met de trojka inderdaad voortgetrokken. En uh, dan is het uiteindelijk, als de vlam aan is... dan is het echt afgelopen. En dan kunnen de Olympische Spelen in uh, Sochi... kunnen dan uiteindelijk echt beginnen. Maar nog heel even een beetje spektakel. En dan gaan we eraan beginnen. Maar hoe laat ongeveer moet die vlam ontstoken gaan worden... als je in het programma kijkt? Ja, men heeft gezegd dat het zo tegen half acht afgelopen moet zijn. Uh, nou lopen meestal dit soort zaken wel uit. Dat hebben we in Londen ook wel gezien. Uh, nou heb ik wel het idee dat ze hier nog wel... ...op schema liggen, dus uh, reken erop... ...zo rond half acht zo'n beetje... ...dan zal het uh, echt uh, voorbij zijn... ...en dan zal die vlam daar buiten dat stadion... ...zal dan uh, uiteindelijk ontbrand zijn. Maar eerst nog... die Grote musical, Zo zou ik het eigenlijk willen omschrijven. Die ja daar lijkt het wel op zich inderdaad. Op ja, oh. het, is, weet je, het heeft ook een beetje. En dat is wel gek eigenlijk voor Rusland. Maar als je kijkt lijkt het ook wel op een enorme Disney show. Uh, daar, daar heeft het er ook wel veel van weg. En nou zie ik die Ljubov. Dat symbool dus. Hè, voor deze speler. Dat kind van elf. Het lijkt een beetje, het is een beetje gejat van de opening van Sydney. Want daar hadden we ook een jong meisje. Dat door dat stadion zweefde. Maar zij gaat nu met een grote rode ballon naar boven. En daarmee komt dan echt een einde. Gewoon aan het hele artistieke gedeelte van deze opening. Ja, luister maar even mee. Het is een beetje dromerig, mooie muziek. Wij komen zo weer terug bij uh, dit beeld en het geluid dat daarbij hoort. We hebben nog veel te bespreken. Ook ander nieuws, uh, bijvoorbeeld over polaren. Daar gaan we het zo over hebben. Um, we gaan nog praten met Henk Gremser en Annette Gerritsen die hier bij ons in de studio zijn. En we willen nog eventjes naar het verhaal rond Rux Hiddink. Want die gaat de trainerstaf van PSV tot het eind van dit seizoen ondersteunen. Dat maakte de Eindhovense club bekend. Voetbalcommentator Arno Vermeulen. Arno, het seizoen duurt nog maar drie maanden. PSV is al uitgeschakeld voor alle prijzen. Waarom nu dan deze aanstelling van Hiddink? Ja, want het is inderdaad nog maar drie maanden en ze zijn uitgeschakeld in Europa. Dat klopt allemaal. Dus denk je van, het is aan de late kant. En dat is het ook. Eigenlijk al afgelopen zomer was iedereen ervan overtuigd... dat PSV wel wat routine kon gebruiken in de technische staf... Um, men probeerde ook Ronald Spelbos in huis te halen, die werkt bij de KNVB. Dat lukte niet en toen zijn ze begonnen met Faber, Van der Weerden en Koku. Het trio dat nu niet succesvol PSV leidt. Ja, en dan is het inderdaad laat als je in februari besluit om Hidding er nog bij te nemen. Um, op zijn minst in de winterstop was beter geweest, of eerder dit seizoen. Oké, okay, winterstop kon niet. Hiddink was in Korea, werd geopereerd aan zijn knie. Is pas weer net terug in Nederland en herstellende. Maar alles bij elkaar, past het wel in het rijtje. Uh, Ruiz huren voor zeven maanden voor een toekomst. Ton of Acht, die één keer geloof ik meegespeeld heeft tot nu toe. Uh, nu Heerdink, die dan één keer in de week een gesprek aangaat... met Cocu en de andere leden van de technische staf. Als we het nou eens positief bekijken, Arno... wat zou hij in die drie maanden kunnen betekenen voor PSV? Ja, Hiddink is gepokt en gemazeld. Uh, daar is geen twijfel over. is iemand die ontzettend veel gewonnen heeft, ook verloren heeft. Ook dat kan handig zijn uh, bij het begeleiden van Cocu. Ik denk dat je het moet zien als vooral één-op-één gesprekken tussen Cocu en Hiddink. Hiddink heeft geen tijd om dat hele elftal te gaan begeleiden, want uh, dat lukt even niet en daar is de tijd veel te kort voor. Maar Cocu kan wel zijn ei kwijt bij hem en dat kan hij niet kwijt bij Van der Weerden en Faber. Dat snap ik. Uh, Hiddink heeft altijd wel een lijntje nog met PSV. Het zit voor een godel in zijn hart. Hè. Hij deed vaak wel dingen voor PSV, uh, dus ook, ook dat beeld is wel logisch. Maar ik denk dat Cocu zeker wel iets kan hebben aan die gesprekken met Hiddink. Het gaat niet betekenen dat je Potseling nog weer Champions League nee. voetbal haalt. Dat halen ze niet. Uh, maximaal is het Europees voetbal. Maar Arno, jij zegt van hij kan zijn ei niet kwijt bij de mensen waar hij nu mee werkt. Wat zegt dat over de organisatie van PSV? Nou ja, wat ik al zei, dat men in de zomer eigenlijk iets anders had willen hebben met meer routine. Of dat men bijvoorbeeld Cocu nu, nu te snel heeft aangesteld als, als hoofdtrainer. Het geeft aan dat er iets ontbroken heeft, wat nu veel te laat erbij wordt gehaald. Het ja. is een, een bekentenis dat het niet goed is gegaan. En dat de keuze van deze technische staf ook een onjuiste was. Het is gewoon een late schuldbekentenis. Ja. En dan probeer je iets te repareren. Het is een uh, uh, doekje voor het bloeden. Uh, uh, baat het niet, dan schaadt het niet. Zo moet je het een beetje een zien. Het beeld naar buiten misschien een beetje optreden. Het speelt, speelt zeker mee. Het ja. imago speelt zeker mee. Even naar de media, uh, de achterban, de supporters laten zien... we zitten echt niet uh, op onze handen. We doen er alles aan om PSV weer op weg te helpen... dus we halen Hiddink erbij. Natuurlijk speelt dat een rol. Heeft het nog gevolgen voor de aanstelling van Hiddink als bondscoach? Uh, in zoverre dat het een voordeel kan zijn voor Hiddink... dat hij nu uh, daar een paar maanden toch een kijkje in de keuken heeft. Vergeet niet dat een groot deel van het elftal van PSV wel de potentie heeft om bijvoorbeeld naar het Europees Kampioenschap te gaan over twee jaar... of in ieder geval in Nederland op weg te helpen naar het Europees Kampioenschap. Ze hebben nog steeds de meeste talenten eigenlijk in huis. Willem, de linksback, die natuurlijk al bij Oranje zat... Rekiek en Bruma en Wijnaldum, Het zijn allemaal jongens, Depay, die we de komende jaren gaan verwachten bij Oranje. Dat is natuurlijk heel slim van Hidding. Hij... hij heeft misschien even tijd om met ze te praten. Hij weet waar de problemen nu liggen bij de jongens. Ik kan daar straks baat bij hebben als hij bondscoach wordt en een beroep gaat doen op deze generatie. Maar hij er niet te vergeten, helemaal uit beeld nu bij PSV. Zou best een jongen kunnen zijn nog steeds voor de toekomst van Oranje. Dus het mes snijdt in dat opzicht echt aan twee kanten. Ook Hiddink kan baat hebben bij deze paar maanden interim praatpaal bij PSV. Maar het is niet zo dat uh, Oranje nu in gevaar komt. Stel dat hij het enorm naar zijn zin krijgt bij PSV. Nee, nee, nee. nee. Het, hij gaat één keer in de week met de technische staf praten. Dat, mm. dat heeft niks te maken met wat hij bij Nels Elftal gaat doen. Hij zit gewoon nog in een, in een, een interimperiode. Hij is vrij. Hij, hij zit in Amsterdam en achter kan je wel één keer in de week naar Eindhoven. Hij toe. verveelde zich toch een beetje? Nou, dat, dat denk ik wel ook. Uh, het, is, het is een man die ook wel van uh, voetbal leeft en dus het is ook weer niet zoveel moeite. Maar je moet het helemaal los zien van, van Oranje. Er heeft er niks mee te maken. Hij wordt gewoon normaal gesproken de nieuwe bondscoach van Nels zelf. Oké, okay, dankjewel Arno. Vermeulen, dan voordat we naar de definitieve opening gaan van de Olympische Winterspelen voor de van de boekwinkels Polaren dreigt een faillissement. Het bedrijf verwacht volgende week uitstel van betaling aan te vragen. Volgens Polaren weigeren het Centraal Boekhuis en de drie grote uitgevers mee te werken aan een doorstart. Verslaggever Jeroen Schutteijzer in gesprek nu met de presidentcommissaris van Polaren, Karel Bikkers. De banken die, die zagen het nog wel zitten. Ja, en... ABN en IRG. Ja, en dat zijn over het algemeen zeer rationeel denkende bedrijven. Dat, dat verwijten we ze wel eens, maar daar moeten we ze deze keer mee complimenteren. En nu wordt Polaren dwarsgezeten door het Centraal Boekhuis... en drie grote uitgevers. Wat is er aan de hand? Misschien een familieruzie. Maar het is natuurlijk wel bijzonder triest dat het Centraal Boekhuis... wat eigendom is voor 50% van de winkeliers en voor 50% van de uitgevers... dat niet wil. En waarom ze dat niet willen kun je alleen maar bevroeden. Ja, u heeft het over een vooropgezet plan. Nou, zo heb ik dat niet gezegd. Ik heb wel gezegd, ik constateer dat er dingen gebeuren. Zijn ze liever zo'n grote winkelketen, de marktleider, kwijt? Polaren heeft 28 prachtige boekwinkels. Je zult betere condities moeten geven aan iemand met 28 winkels... die een groter volume heeft als iemand met één of met twee winkels. En misschien speelt dat aspect mee... Ik weet het niet, maar het is in ieder geval wel heel vreemd. En ik moet u eerlijk zeggen, ik loop al veertig jaar rond... in winkelend Nederland en dit had ik nooit verwacht... en heb ik ook nog nooit meegemaakt. Want het einde dreigt nu. Het einde dreigt. En dat betekent dat wij in de Randstad waarschijnlijk prachtige winkelpanden uh, zullen zien veranderen... in nog steeds prachtige winkelpanden waar, bij wijze van spreken, parfumerie verkocht wordt. Want die zijn in staat om een hogere huurprijs op te brengen als een boekwinkel. Die boekwinkels dreigen te verdwijnen. Laat ik het anders zeggen. Die boekwinkels dreigen de nek omgedraaid te worden. Door? Het Centraal Boekhuis en de uitgevers. Ze willen u dus kwijt. En dat gaat lukken, hè? lijkt wel. Ik heb er alle vertrouwen in. En vandaag heb ik dan ook namens de commissaris een oproep gedaan... aan alle klanten, aan de politiek. Want er speelt natuurlijk van alles. Er speelt monopolie. Er speelt uh, niet op het goede moment... Uh, met uh, de juiste informatie naar buiten brengen. Al dat soort zaken spelen. En ik roep bijna ieder op... in het belang van het uh, behoud van het Nederlandse boek... om daar nog iets aan te doen. En we hebben nog tot dinsdag. Wat moet aan gedaan worden? Druk, vriendelijk vragen... Aardig zijn en vraagt u mij niet te veel vervelende dingen meer te zeggen over het Centraal Boekhuis. Want ik hoop, ik vraag ze om ons te helpen. Nog drie dagen is daar de kans voor. Nog drie dagen, daarna zijn we geen vrienden meer. Terug naar Sochi, terug naar het stadion waar we volgens mij aangekomen zijn. Zo zien wij en horen wij op de Achtergrond Gio bij de toespraak. Ja, eindelijk is het begonnen. Ja, dit is trouwens meestal niet het onderdeel waar iedereen zich erg in het stadion op verheugt. Nee. Uh, maar ja, we weten wel dat het dan ook echt gaat gebeuren. Hè? Dat het uh, allemaal heel erg dichtbij is, die officiële opening van de Spelen. Kijk nu naar uh, Dimitri Tchernyshenko. Dat is de organisator van de Spelen. Uh, voorzitter gewoon van dat organisatiecomité. Het mooie voor deze man is dat hij uit Sochi afkomstig is. Uh, is een uh, topshot in de reclamewereld in Rusland. En uh, ja, houdt van alpine Skiën Dus gewoon afdalen. En, en deze man mag dan als eerste een toespraak houden. Wordt zo meteen gevolgd door Thomas Bach dus. Sinds afgelopen september die nieuwe voorzitter van het IOC. En daarna komt dan Vladimir Poetin. En deze Shandyshenko had het zojuist over die droom die Rusland had. Die Poetin met name had. Toen bekendgemaakt werd, althans toen de lobby moest worden gevoerd... voor de Olympische Spelen van 2014. 4 oktober 2007 is daarin een belangrijke datum. Want toen werd het bekendgemaakt door het IOC in Guatemala dat... ...deze stad, dat Sochi uiteindelijk de winterspelen zou kunnen krijgen. En ja, dat is eigenlijk toch wel een persoonlijk succesje geweest voor Poetin. Want hij heeft een hele persoonlijke lobby gevoerd al die tijd. Heeft zelfs, en dat is heel on, op, ja, opmerkelijk eigenlijk wel voor een Russische president... ...het IOC toegesproken in het Engels heeft daar wel enorm zijn best gedaan... ...om een zo goed mogelijke indruk achter te laten. En uiteindelijk kreeg hij het alleen... Poetin zat op het moment dat het bekendgemaakt werd... in het vliegtuig terug naar huis. Want, dat hadden ze wel bedacht. Stel je nou eens voor dat Sochi het niet zou krijgen... stel je voor dat het naar uh, Pyongyang zou gaan, naar uh, Zuid-Korea... Dan, uh, ja, dan zou die nederlaag niet helemaal afstralen op Poetin... als hij daar in de zaal had gezeten... waren natuurlijk alle camera's op hem gericht uh, geweest. Dus ja, zo, uh, zo, zo clever zijn ze dan ook wel weer bezig geweest. Nou, het gaat nog even door hier met uh, deze toespraken. We krijgen nu Thomas Bach, de voorzitter van dat uh, IOC... en daarna gaat het echt gebeuren. Daarna gaat Poetin de spelen officieel voor geopend verklaren. Nou, blijf erbij, want we zijn ook wel benieuwd wat Bach gaat zeggen natuurlijk. Annette, is dit inderdaad een drama voor sporters om daarbij te zitten? Um, nou, een drama, ja. Nou, dat denk je denkt van, nou, dat hoeft voor mij niet. Nee, maar om... Ja, die, zoals die openingsshow, zeg maar, die, de circusact die hiervoor was, mm -hmm. dat uh, vond ik ook allemaal... Uh, dat ik ook daar zat hoeven. vrij lang duren. Ik vond het allermooiste, vond ik gewoon het stadion binnenlopen. Dat vond ik echt het allermooiste om, uh, om mee te maken. En uh, volgens mij in Vancouver uit mijn hoofd waren er uh, optredens van artiesten. En dat okay. vond ik eigenlijk wel heel erg leuk. Dat ging ja. meer richting Pop dan, dan ja. dit soort lange toespraken ja. en, en ja. Ja. een musical. Maar, maar, maar je, je dit bent. Is onvermijdelijk de... dit hoort erbij hoor. Henk geef Ja, ja, dit, ja. Dit, dit, dit, dit is in het protocol onvermijdelijk. En al uh, hoe moeilijk het mogelijk te verteren is voor de ene, voor de andere, voor dan net. Het mot gewoon eventjes. Ja, maar het hoort er ook bij. Ja, en het, het, is, is de het is officieel, voor de, ja. Het is de opmaat voor de komende twee weken. Ja, de opmaat Precies. naar het ontsteken van de vlam. Hoe, ja. hoe is dat om in het stadion mee te maken, Annette? Ja, ik vond het heel, ik vond het heel erg mooi. En uh, t, uh, in, uh, in Vancouver had je meerdere... Uh, Lagen. La, ja, en ja, eentje etages. ging volgens mij niet... Ja, die ging, Eentje ging niet omhoog, die mm -hmm. van uh, Catrion naar Le mee toen. En dus daar ging ook iets mis, dus... Uh, Waarschijnlijk gaat er elke show wel een keer iets mis. En uh, ja, ik vond het heel mooi. Dan, uh... Heb je dan ook het gevoel dat het echt begonnen is? Of is dat het moment van het binnenlopen van het stadion? Ja, voor jou? ja. ja? dat was echt het binnenlopen van weet het stadion. Die sporters die hebben een aanloop van, van gemiddeld gesproken acht, negen jaren. Met een Olympische op een gegeven moment ambitie die dus uh, compromisloos is. En uh, dat is toch een fix traject. Met uh, iedere dag, iedere dag trainingsdiscipline. En als je dus niet traint, heb je de discipline van leefstijl. En er worden geen compromissen gesloten. Je sociale contacten die je dus gemiddeld gesproken hebt, die sluit je buiten. Het is zo'n absolute zware, pittige route die dus op eigen initiatief en gewoon intrinsiek gemotiveerd is gekozen. En als je dan bij dus de climax, zeker bij het podium bent gekomen van de Olympische Spelen, dan doet het emotioneel enorm veel met je. Ja, maar en niet alleen voor sporters, maar ook voor coaches. En, het? Ja, en uh, wat je ook niet moet vergeten is, dit, dit is allemaal heel erg leuk. En uh, het is ook super mooi. Het maakt het hele plaatje compleet, zeg maar. Als je daar goed presteert en als je daar haalt wat je wilt halen. Mm -hmm. Want dan kijk je terug met mooie herinneringen. En dan wordt voor jou de Olympische Spelen iets speciaals. Mm -hmm. En op het moment dat je daar gewoon teleurstelt, houdt het toch, ja, kijk je heel anders terug als... Uh, als, ja, als dat je goed presteert. Dus je moet wel heel goed realiseren dat je daar bent. En dat het prachtig is om allemaal te zien. Maar dat je daar bent voor je prestatie. En daar bent om te schaatsen. En... Uh, ik zou, als je prestatie geleverd is... daarna pas om je heen gaan kijken. En, uh, ja, wat dat, vroeg, dat, dat vroeg ik me ook af, wat Henk ook al zei. Van, uh, um, het, het moment dat je daar naar binnen loopt... kan je daar wel van genieten? Want je bent jarenlang aan het focussen... naar het moment dat je sportief moet presteren. Kan je dat even dan een uurtje opzij zetten... om te genieten van uh, zo'n openingsceremonie? Ja, ja, absoluut. Als je als je al een paar dagen alleen maar aan die race denkt... en eigenlijk al een beetje geconcentreerd aan die race denkt... ja, dan ben je gewoon uitgeput als je moet starten. Het is juist heel belangrijk om ook je ontspanning te hebben. Maar um, ja, je moet er wel van kunnen genieten. Je moet de, dat soort dingen gaan doen als je weet van... Nou, ik ga naar de opening, ik krijg daar positieve energie van... en ik kan het goed gebruiken. En als je alleen maar denkt van... Ik sta nu al tien minuten op mijn benen. En het is slecht voor me. en uh, Het duurt allemaal veel te lang. en ik, uh, Als je dat soort dingen mm, Dan ben je krijgt, al negatief aan het denken. Precies. Ja. En dan kost het inderdaad energie. Maar ja. op het moment dat je het... Ja, eigenlijk een beetje over je heen laat komen... en het gebruikt als een positieve energiegever... Mm. dan denk ik dat het je misschien wel iets extra's op kan leveren. Maar je moet niet vergeten waarvoor je daar bent. En dat is om je rondjes te schaatsen. En uh, daaromheen mag je wel een beetje ervan genieten. Maar hou die focus wel enigszins op het schaatsen. Wel de ontspanning. Ja. Het, is, het is een Mijkt lastige balans. Het lijkt me heel moeilijk. Ja. Ja. Ja. Ja. moeilijk. Hey, Ondertussen wordt er veel, horen wij, op de achtergrond gejuicht bij de toespraak van de voorzitter van de IOC, Bach. Uh, wat zegt hij allemaal, Gio? Nou, hij steekt wat veren, je weet wel, uh, bij delen, uh, de Russische ja? organisatoren. Ja, precies. en uh, Met name ook richting uh, Vladimir Poetin. Uh, dat, dat levert allemaal gejuich op. Ja, Thomas Bach uh, is blijkbaar wel vast van plan om uh, geen enkel kritisch geluid te laten horen als voorzitter van het uh, IOC. Hij maakt uh, zich deze week ja, uh, kwam hij ook met een uitlating dat uh, politici, met name deze Spelen, niet moeten misbruiken. om uh, de mensenrechten situatie aan de orde te stellen. om kritiek te leveren op Rusland. Ja, en dat zijn toch wel uitspraken die hij beter niet kan doen. Hij had zich beter wat dat betreft gewoon van iedere uitspraak kunnen, kunnen onthouden. Uh, want daarmee gaat hij toch heel duidelijk zeggen: van jongens, jullie moeten tijdens de Spelen. mogen jullie geen enkel kritisch geluid laten horen. Ja, maar was dat uit en... irritatie bij je, Bach of niet? Ja, dat was uit irritatie. Omdat hij vond uh, dat er te veel staatshoofden waarschijnlijk wegbleven bij. Uh, met deze opening. Er zijn er trouwens nog steeds uh, 65, heb ik begrepen. Dus uh, nou, inclusief Willem-Alexander en uh, Maxima. Uh, zo hebben we wel meer landen hebben, maar bijvoorbeeld Merkel is er niet bij. Uh, uh, François Hollande is er niet bij. Nou, zo zijn er wel meer landen die geen staatshoofd hebben afgevaardigd. Maar niet alle landen doen Olympische dat altijd Spelen. ook, toch? Yo? Dat is ook waar. En uh, ja, uh, als je het even teruggaat in de geschiedenis. In 1928, hè, onze eigen Olympische Spelen in Amsterdam. Daar was uh, uh, onze, onze eigen koningin was er ook niet eens bij. Die had gewoon de man gestuurd, Prins Hendrik. Want ze was het er niet mee eens omdat ze niet geraadpleegd was over de datum voor de opening door de organisatoren. En ze zei gewoon van ik blijf weg. Ze was er wel uiteindelijk weer bij de, bij de sluiting. Dus nou, dat geeft wel aan. Nee, het is, het is inderdaad niet gebruikelijk. Het is wel gebruikelijk dat de staatshoofd uiteindelijk de opening verricht. Maar goed, Bach zei zojuist in ieder geval, preest hij uh, ja, de, de werkzaamheid bij de Russen. Die in slechts zeven jaar, zei hij, en dat is echt onvoorstelbaar, gaf die aan uh, ja, dit hele wintersportcomplex uit de grond hebben gestampt. Nou, hij heeft waarschijnlijk niet buiten de ring gekeken... waar heel veel zaken nog niet af zijn. Maar goed, binnen de ring ziet het er allemaal prachtig uit. En de stadions zien er prachtig uit. En laten we hopen dat we ook geweldige Olympische Spelen krijgen... waarin met name inderdaad aandacht is uh, voor die uh, sporters. Maar Bach gaat nog wel even door, hoor. Dus uh, het is nou, nog even wat... Luister jij maar even dan, Vladimir Poetin. Hey, ik vroeg mij nog even af, Gio. Gaat Poetin spreken of gaat hij alleen de Spelen openen? Als het goed is, gaat hij echt alleen de Spelen voor geopend verklaren. Eh, Misschien gaat maar je weet hij met een nooit. boog schieten of zo. Volgens met een nee, op een paard. Je weet nee, het niet. Nee, nee, nee, oh. nee. Ja, het, het, het is een... Hij zegt ook, deze Bach trouwens, is Olympisch schermkampioen... Hè, van Montreal in 1976. En dan staat er in de biografie van Poetin... Hè, volgens de officiële... Uh, het, het programmaboekje, daar staat dan in, Vladimir Poetin, Alpine skier... en hij heeft ook leren schaatsen en ijshockeyen. Ja, nou, dat vind ik knap. Dus dat geeft maar weer aan hoe belangrijk ze het hier vinden... dat de president ook... Zijn mannetje staat op uh, sportgebied. Uh, ja, Poetin zal zo meteen moeten... En wat zei je? Ik wil wel een rondje tegen hem schaatsen. Kijk <laughs> ik denk denk hoe goed hij in inderdaad... schaatsen. <laughs> <laughs> ik wou net zeggen, ik denk dat je achteruit schaatst Nog wel van de dan net. <laughs> maar uh, in ieder geval is Poetin zo meteen... Mag hij het uh, gaan doen? Mag hij die opening uh, gaan verrichten? En ik ben echt benieuwd of hij inderdaad niet breedspraakig is. Maar even kort. En Hij past dan in het rijtje van staatshoofden... die uh, de Spelen hebben geopend. En vorig jaar in Londen, koningin Elizabeth. Die deed trouwens ook Montreal, 1970. 1976, wel opmerkelijk de enige, het enige staatshoofd in de geschiedenis... die het twee keer heeft mogen uh, doen. En uh, ja, als je dan even kijkt in de geschiedenis... Atlanta, 1996, Bill Clinton. Moskou, 1980, Leonid Brezhnev. Dat waren nog eens tijden. Los Angeles, 1984, Ronald Reagan. Ja, altijd toch wel uh, de staatshoofden die het hebben gedaan. Ook in China was toen de, de Chinese president die het uh, mocht openen. Dus uh, Poetin mag het zo meteen gaan doen. En Bach praat door en door ja, zo gaat het dan, hè? He. En de mensen maar luisteren. En het wordt wel iets minder gejaagd, heb ik het idee. Even naar Henk Gemser en Annette Gerrits hier terug in de studio. Het gedoe, hè, he, wat we hebben gehoord, gezien rondom de Spelen... Um, even naar bijvoorbeeld de mensenrechten-kwestie... Daar is ook binnen uh, het Olympisch team is daar volop over gesproken. Um, hoe belangrijk is het om daar vooraf een strategie over te bepalen? Om je daar wel of niet over te uiten? Om Twitter wel of niet te gebruiken? In de aanloop, uh, en dan praat ik over anderhalf jaar voordat de spelen beginnen. Dan, uh, dan krijg je dat je dus toch een eerste inventarisatie hebt gehad van de potentials. Dus de mogelijke deelnemers aan die spelen. En uh, bij de niet al te grote aantal bijeenkomsten die er dus in die periode worden gedaan... Uh, vinden een aantal zaken echt in de, komen in de aandacht. Dat is in eerste plaats enige presentatievaardigheid... Uh, hoort bij dus je vak als topsporter. Dus dat wordt de aandacht gegeven. Maar bovendien... Media wordt coach eigenlijk. Dat moet ja. ik dus zeggen. En, en daarnaast, daarnaast is het ook zo dat men dus uh, uh, helpt... om iemand inderdaad mogelijk een positie te laten innemen... ten opzichte van de onderwerpen die dan actueel zijn. En uh, wordt geen, om een die, wordt, positie in te nemen? Ja, hoe werkt uh, ho zoiets? Om over, over, over, om over zaken na te denken. En van verschillende invalshoeken op een gegeven moment een hmm. onderwerp aan te, te bespreken. Dat je een, daar niet voor het eerst over hebt nagedacht. Nee, precies. Dat er een en dat, microfoon dat dus, onder je dat zelfs bepaalde gedachten van verschillende invalshoeken van bepaalde gedachten worden uitgesproken. En eh, dan is het zo dat, eh, dat daarnaast de, de, de NRC-NSF dan aangeeft... Wat, wat zij als beste advies voor de sporters dus, dus te beschouwen. Dat wordt ook uitgesproken. Maar er wordt nooit een dictaat gedaan. Er wordt nooit een dictaat gedaan. Van wat, wat je wel of wat niet wat je moet, moet zeggen. Ja, Nederland moet het, heeft vrijheid. Sorry, Poetin ja. heerst over alles. over deze uitzending. Zelfs ik moet mijn mond even houden. Ik hij nee, verklaart de dus de Spelen voor geopend. Kort, makkrachtig, heel kort. Hij klapt voor zichzelf, is ook altijd wel leuk. Maar hij zal het ook vooral doen voor de grootheid van uh, ja, de Olympische Droom. De Olympische Spelen. Vuurwerk nu boven het uh, stadion waarvan het dak uh, ook uh, prachtig verlicht wordt. Net als de omliggende stadions. Uh, dan zijn de Spelen in ieder geval officieel geopend. Maar we weten het uh, voor ons en voor iedereen eigenlijk wel. Zijn die Spelen pas echt geopend op het moment dat de vlam wordt uh, ontstoken. Dat duurt het nog wel eventjes hoor. Want we gaan nu oh, eerst nog kijken naar uh, de Vredesduif. En het is nu donker in het stadion. Je ziet alleen de lichtjes van de, van de fototoestellen natuurlijk. Iedereen op de tribune met zijn mobieltje. Die dan nog foto's maakt. En deze muziek die kennen we. Het Zwanenmeer. Altijd heel erg mooi. Let vooral op de hoeden. Ja, let vooral. U kijkt niet mee. Maar uh, ik kan het wel vertellen. Met name de hoeden van de ballerina's zijn ongelooflijk uh, ja, bijzonder. Zijn verlicht. En dan zo in het duister. Dan uh, is het net alsof je, ja, alsof je, uh, ja, wat... Ja, wat inderdaad. Ik ja, lichtjes zeggen, ik, op het water. Ligtjes, zie, ja. ziet zit rondschijnen. Ja, ja, ik zou, grappig, zou bijna hoor. zeggen zwanen, maar dat ja, ja, inderdaad. Ja, precies wat ik ook dacht. <laughs> dat dat zijn van die kwallen zie. in het water. Ja. Ja, ja. Ja. Dat is wat schijnt. ik ook dacht. En ik vond het een beetje onhebidig ja. om het te zeggen als het over het zwanenmeer gaat. Ja. Ja. Ja. Ik kan ja, helemaal ja, maar maar, niet meer meer. Maar ze springen prachtig één voor één aan. Het is een mooi gezicht. Maar die bieren zijn volwaardig geweest dat is en, ook zo, uh, Henk. Jij neemt het, ja, het ook echt voor iedereen op, hè? Nou, zelfs ik, ik, voor een kwal. ik ben uh, niet afgestudeerd als advocaat erover. Nog even over die muziek, he. die is natuurlijk van Tchaikovsky. En uh, ja, de meeste mensen kennen het misschien wel uit de reclames. Ik bedoel, dat is toch de meest uh, makkelijke cultuur om uh, te snuiven. Maar uh, hij schreef het, uh, of de première was in 1877. Het gaat over een uh, overlevering, een uh, tovenaar... die een prinses, prinses Odette, in een zwaan veranderde. Nou, en dat uh, zien we nu allemaal gebeuren daar op het middenterrein... Uh, waarbij nu die verlichte hoeden inderdaad uh, heel mooi rondzwieren en zwaaien. En het publiek uh, ademloos uh, toekijkt. Hierna krijgen we trouwens, want dit duurt een minuutje of vier, niet veel langer... en hierna krijgen we dan het hijsen van de Olympische vlag... en ook dan weer Tchaikovsky, dan krijgen we de Kroningsmars. Nou, we gaan wij ja. ondertussen even iets... Anders doen? Ja, een roze pelikaan. roze pelikaan, stel ik voor. Maar ik wil toch even zeggen dat we geen dictaat. Ga je het nu opnemen voor de roze pelikaan? En, nee, pelikaan even luisteren. Even <laughs> luisteren. Ten aanzien <laughs> van het vorige onderwerp. Ik wil indrukkelijk even gezegd hebben dat, we, dat de NOC-NSF niet een dictaat uitvaardigt. ten aanzien nee, van hoe men heeft te handelen als sporter. Nee, duidelijk. Dat moeten we wel eventjes erkennen. Ja, ja, dat is altijd is aan de sporter. Het is altijd aan de sporter. Ja. Maar we helpen ze dus om vanuit verschillende invalshoeken het onderwerp, het thema, dus niet te beschouwen. Ja, wil ik het toch even over die roze pelikaan gaan hebben? Mm -hmm. Dat is toch wel een item in, in Nederland. Echt waar hoor. Mm -hmm. En je kijkt me aan zo van hé. Hey, uh... Wist je niet hè? <laughs> waar ja. heeft hij het over? zeg dus maar auto in, auto uit, dijk op rennen, turen door je ver kijken... en de auto weer in. Zo gaan heel veel vogelaars uh, tegenwoordig uh, te verkenk. Ja, maar het is nieuw. Het beest dat is hier maar heel zeldzaam persoon. niet nooit dat, geweest. Daarom hè? ook. Daarom ja. ook. Uh, heel veel vogelaars die racen op dit moment Ik door Zeeland. Wat dan zit hij uh, op zoek naar uh, die ene glimp of uh, die ene foto van dat bijzondere beest. Paul Sanders, onze verslaggever, die ging meezoeken. We rijden over een dijkje in Zeeland tussen Wemeldingen en Iersikken. En we rijden achter een stoet dol enthousiaste vogelaars aan. Ze rijden als gekken, want ze willen heel graag iets heel bijzonders zien. Een vogel die normaal niet in Nederland voorkomt. Het is lastig om de vogelaars bij te houden, want het is slecht weer. Het waait hard, dus handjes aan het stuur. We zijn maar even gestopt, want achter de vogelaars aanrijden is bijna geen doen. Waar, waar zoeken we naar? We zoeken naar een roze pelikaan. Hoe ziet hij eruit? N een joekel. Een beest wat als hij zijn vleugels uitspreidt uh, tot drie meter kan komen. Hij is dik anderhalve meter hoog. De, de, dat is een jukel. Dus die, uh, als hij er zit, dan zie je hem heus wel. En uh, ja, dat is, uh, dat is best een spannend beest, want die worden niet zoveel gezien in Nederland. Ted Sluiter van Natuurmonumenten heeft zijn verrekijker bij zich... In het geval dat u hem ziet. Zou dat een mooi moment zijn als u die roze pelikaan ziet? Ja, ja ik wil hem toch wel zien. Ik, uh, ik werd gisteren gemaild door mijn oude directeur. Ik heb gewerkt op Neeltje Jans. En die zegt, er vliegen hier twee pelikanen rond. Toen vroeg ik me eerst ver de fles leeg was. <lacht> Hij zei, nee, we hebben foto's. En nou, gestuurd, vaag. Maar ja, ik zag er toch wel pelikanen in. Dus wat doe je dan? Dan zet je het op het vogelnet om te vragen aan mensen, kijk uit, want er schijnen pelikanen rond te vliegen. En nou, niet, niet lang daarna vanmorgen kwam er een melding van waar wij nu staan. Als ik aan een pelikaan denk, dan denk ik aan tropische sferen, aan palmbomen, aan prachtige kusten. Dan denk ik niet aan de winderige, natte en gure kust van Zeeland. Hoe komt dat beestje hier terecht? Je hebt het helemaal goed, inderdaad. Uh, het zijn beesten, althans de meest dichtbij je kolonie zit uh, bij de Delta. Die beesten overwinteren Rode Zee. Dus uh, als het een wilde is, die hier rondhangt, dan is die een behoorlijk ente uit de koers. En het zijn joekels, want uh, ze zijn zo groot als, bijna zo groot als ik. 1,60 meter. Als ze vleugels uitslaan, uh, bijna 3 meter. Dus ja, die mis je niet. Dus uh, ik ik wil hem wel zien zometeen, ja. Als u zegt, uh, als het een wilde is, kan er nog aan getwijfeld worden? Ja, ja dat is nog niet zeker. Um, want elke dierentuin heeft ook pelikanen. Die ontsnappen ook met enige regelmaat. Want er zijn wel tientallen waarnemingen van die pelikanen in Nederland. Maar dat betreft meestal beesten die geringd zijn. Want in een dierentuin moet je ze ringen. Uh, voor deze pleit wel een klein beetje dat het een wilde zou kunnen zijn. Omdat hij geen ring heeft. Het veerpak is heel erg intact. Dat, uh, dat gebeurt ook wel eens in dierentuinen, dat ze een beetje mot eruit gaan zien. Uh, en hij is erg schuw. Niet gewend aan mensen? Niet gewend aan mensen. Ja. Dus uh, ja. Er is een commissie in Nederland die bepaalt dat. Dus die gaat aan de hand van alle gegevens... en die, die foto's die er gemaakt worden, gaan die kijken. Dus over een poosje weten we het, of het een wilde is. Nu is het zo dat er de afgelopen maanden... wel meer bijzondere vogels in Nederland zijn gesignaleerd. We hadden de sperveruil, we hadden de sneeuwuil... nu de roze pelikaan. Begint Nederland als een soort vogelwalhalla te worden? Of in ieder geval een walhalla van vogelaars? <lacht> nou, dat, dat is het. Nederland is natuurlijk een land met heel veel verschillende landschappen. En uh, heel aantrekkelijk uh, midden op een trekbaan van allerlei vogels. Dus uh, ja, we zijn al heel lang in een walhalla. Maar er zijn ook heel veel vogelaars. Dus er wordt heel veel ontdekt. Dat is de reden. Maar ja, nu nog vinden. Ja... Dat nou, uh, is lastig. Het? We krijgen net een piepje dat hij aan de andere kant van het kanaal zou kunnen zijn. Zullen we daar nog even gaan kijken dan? Laten we het maar proberen. In de auto, weg bezig. En zo rijden we door naar Edwin Gerritsen bij de AMW Edwin. Zijn er nog files überhaupt? Nog één, Lara, op de A27 van Utrecht naar Breda. Dat is een nasleep van een ongeluk tussen Noordeloos en Gorkum, 4 kilometer. NOS Radio Olympia. Gio, is de vlag al binnen? Ja, de vlag spinnen. De Olympische vlag gedragen door acht prominenten uit Rusland. Een filmmaker is erbij, Een oud sportster, een tv-reporter. De eerste vrouwelijke kosmonauten is ook een van de dames die de vlag mag dragen. En we hebben daar Vyacheslav Fetisov En dat is een zeer vermaard Russisch ijshockeyer. En die acht dragers die dragen nu zo langzamerhand de vlag... terwijl ze nog één voor één worden voorgesteld aan het publiek. Maar die dragen nu dan... ...die Olympische vlag met daarop wel gewoon die vijf ringen. Dus geen vier ringen en een sterretje. Dus er is niks veranderd op de vlag. Maar ze dragen in ieder geval die vlag naar binnen. En die vlag die zal zo meteen dan gehees worden. Die vlag die trouwens voor het eerst in 1920 werd gebruikt... ...tijdens de Olympische Spelen van Antwerpen. Ontworpen door nou ja, de grondlegger van de moderne Olympische Spelen... ...Pierre de Coubertin. Onder het motto Sitius, Alcius, Fortius. Hè? En uh, dat motto dat is later dan van de vlag verdwenen. Maar uh, nu zijn het vooral die vijf uh, gekleurde ringen. En dan komen ze aan bij dat centrale podium. En dan zal, dat vlag, uh, zal die vlag zo meteen worden gehesen. En dat gebeurt dan weer onder de geluiden van de Olympische hymne. De Kroningsmars die hebben we gehad. En straks krijgen we dan uh, de hymne. En dan krijgen we een uh, wereldberoemde Russische sopraan op het uh, podium. Anna Netrebko. Die zal dan uh, zo meteen gaan uh, zingen. En die zal dan zometeen de begeleiding verzorgen voor het omhoog van die olympische vlag. En daarna krijgen we dan de eten door de sporter, de official en het jurylid. En daar komt Anna Netrebko, die sopraan onder begeleiding trouwens ook van het sinfonieorkest Novaya Rossiya... En we krijgen ook nog een violist, Joeri Bashmet, die gaat zo meteen spelen. Er wordt playback bij volgens mij, uh, Gio. Nee hoor, in tegenstelling tot uh, de Super Bowl in Amerika. Ja. Waar, uh, wat was het, niet de Red Hot Chili Peppers? Dat ja, dacht ja, ja, uh, ik, die, die daar, daar inderdaad nee. gewoon playback optraden. Maar ja, die ja, hadden deels, maar 10 he, minuten. Deels. Ja, ze hadden ook maar tien minuten om de spullen in orde te brengen... in de rust van die wedstrijd. Dus ja, dat kon ook eigenlijk niet anders. Dit was Anna Netrebko dus, die die Olympische hymne zong. En ja, die hymne, was is toch wel een apart verhaal hoor. Want die bestaat als vanaf 1896. Eerste moderne spelen in Athene. Muziek van Spiros Samaras. Geen familie van de voetballer. En de tekst is van Kostis Palamas. Maar hij is pas voor het eerst gebruikt... tijdens de Olympische Spelen van Tokio door het IOC. Pas officieel erkend... Als officiële hymne in 1960 was dat. En dan is het wachten op de sporter, de official en de coach die komen. En dat is nog wel een goed bewaard geheim. Nou, hier zien we inderdaad een sporter die daar staat. En dan ben ik benieuwd wie dat is. Het is in ieder geval een Rus zo te zien. En het is Ruslan Zagharov die namens alle atleten hier het woord mag doen. Dat weten we dan ook weer. De atleet uh, die we verklaart dat snel. hij alles... Ja, het gaat heel snel. Maar hij zegt in ieder geval, en dat is overal hetzelfde... dat hij het allemaal volgens de regels van het spel zal doen. En het allervoornaamste is natuurlijk uh, dat hij zonder doping en drugsgebruik... dat staat er tegenwoordig altijd bij... in de geest van de sportiviteit uh, zal handelen tijdens die Olympische Spelen. De, de eerste eet was trouwens uh, afgelegd, ook in Antwerpen, weer in 1920... door een Belg, Victor Boin. Boin, moet je eigenlijk zeggen. Een waterpolo, een zwemmer en een schermer... Kom daar tegenwoordig nog maar eens om. En in Londen was het Sarah Stevenson, dat weet u misschien nog wel. De Taekwondo K. die daar de eet mocht afleggen. Inmiddels zijn we alweer verder. Jurylid Vjatislav Vedenin. die mag nu de eet afleggen. En dat gaat het lekker snel hoor, want hierna krijgen we muziek. Muziek van Daft Punk. Ja, dat is toch wel aardig, ja zeker. Get, get lucky, gok ik. En, nou, die krijgen we niet te horen. We krijgen oh. een remix van de, The Game Has Changed. En dat is de soundtrack van uh, een Disney film, Tron. En dat wordt dan weer gemengd, met alle, gemixt met allerlei Russische klassiekers. En op het einde, Russischer kan het bijna niet... zal er een ijshockey speler komen die de Puk de lucht inschiet... om uiteindelijk de eerste toorts te dragen. En dat is een mooi geheim. Uh, de toorts dragen die met uh, de vlam het stadion binnen mag komen. En die zal die dan met dat uh, in de lucht schieten van die Puk dan verwelkomen. Dus daar moeten we straks nog even op wachten. Ja, en dan komen zes man, dat kan ik wel zeggen, komen dan uiteindelijk het stadion in voor die laatste ronde van de Vlam die al die kilometers heeft afgelegd. Met name ook door Rusland. En we hoorden er al weinig protesten daar, zoals we dat vorig jaar wel in Londen hebben gehad. Hier de coach aan het stadion Popkova. Die namens de coaches de eet aflegt. En eigenlijk is het iedere keer wel van hetzelfde. Ach, het gaat er voornamelijk om dat er een van die vertegenwoordigers... daar centraal op het terrein staat. Met de, de vlag, de punt van de vlag in de hand om die eet af te leggen. De vlag, de Olympische vlag met die vijf ringen... die mooi hangt naast de Russische vlag. En ik denk toch inderdaad het gerucht wat uh, opkwam de laatste dagen... dat de Russen misschien wel eens een keer de wind gingen gebruiken in het ijsstadion. Ik zie die vlaggen hier wapperen in dit mm. grote Olympische Stadion. Het dak is dicht, dus hoe kan dat? Jawel, ze hebben windmachines aanstaan. En uh, dat is toch dat verhaal dat heel veel coaches, ook uh, van de schaatsers, toch langzamerhand wat windmetertjes links en rechts in de hal hebben gehangen, om te kijken of er niet inderdaad iets verkeerd gaat tijdens uh, de schaatswedstrijden. Dat uh, misschien wel de thuisrijders bevoordeeld zullen worden. En uh, nou, de andere internationale sterren tegengewerkt gaan worden. Maar goed, dat soort verhalen komt altijd op. We zijn begonnen aan dat laatste ja, echte spektakelstuk. Uh, die muziek dus 220 rond schaatsers ook weer verlicht. Het ziet er ook weer feeriek uit op uh, die muziek van Daft Punk dan zo meteen. En daarna dan komt de het Stadion in. Oké. Okay, nou. Spannend. Zien wij dat aan en houden wij dat eventjes op de achtergrond, want we zijn ondertussen ook benieuwd. Het is nu inmiddels kwart voor acht. Hoe het eraan toe gaat in Amsterdam, daar bij het homo-monument, heeft dat eerder kunnen horen. In Radio Olympia wordt een alternatieve openingsceremonie gehouden door de homo-belangenorganisatie C.O.C. Verslaggever Rien Kamer is erbij. Wink, hoe is het met de vlam in Amsterdam? Ja, die is alweer uit. Ach, dus hebben we het hier alweer het. gehad. Oh. Ja, ja, ja. Die, die is uh, toch, niet toch uitgewaaid, denk ik. Ja, nee, maar we hebben het al gehad. Hij heeft even gebrand. Hoor. Het, is een, uh, het is een zwart hart uh, als, als, als warme ondersteuning voor de homo's in, uh, in Rusland. Uh, aangestoken door uh, de voorzitter van, uh, van de COC, uh, Tanja Ineke... Uh, samen met haar vrouw en haar kinderen. Uh, dat was een, mooie, een mooi moment. Uh, de bijeenkomst hier begon zo'n drie kwartier geleden. En toen klonk het hier zo. Ja, dat is dus een stevig fluitconcert. En dat fluitconcert was bedoeld voor het kabinet. Vanwege natuurlijk die zware delegatie die nu in, in Sochi is. Toch is hier ook een vertegenwoordiger van het kabinet... minister Bussemaker. Zij heeft emancipatie in haar pakket. Zij, zij was hier ook bij het ontsteken van de alternatieve vlam... van alternatieve Olympisch vuur. En ik vroeg haar toen bij dat, bij, bij dat vuur... wat ze hier, ondanks dat protest hier... wat ze hier dan toch eigenlijk doet... Ik ben uh, op uitnodiging van het COC bij een ceremonie... om onze solidariteit met uh, homo's in Rusland uh, te laten zien. Uh, en dat doe ik heel graag. Want... De mensen zijn hier toch uh, ook wel een beetje boos op u... want uh, u ondersteunt die, die grote delegatie die er nu is. Hè? Nou, Ik weet dat we het over sommige onderdelen gewoon uh, niet eens met elkaar zijn. Bijvoorbeeld over de grootte van de delegatie. Maar dat laat onverlet dat ook wij als regering staan voor de bescherming van homo's. Dat we ons daar zorgen over maken en dat we vinden dat de homo's... Wet in Rusland van tafel moet. Ja, en, en toch zeggen uh, nogal wat homo's... ...ja, dat is heel hypocriet om dat te zeggen... ...terwijl je dan nu uh, daar met zo'n grote delegatie zit. Ja, daar denken we anders over. Want wij zijn er ook omdat we sport heel belangrijk vinden... ...en onze sporters willen ondersteunen. Maar nogmaals, ik denk dat het belangrijkste is... Uh, ...dat we vinden dat homo's vrij moeten kunnen zijn... ...dat ze beschermd moeten kunnen worden... ...en zich moeten voelen door de overheid. Dat willen we hier en dat willen we ook in Rusland... ...en daarom ben ik hier. Nou werd er, er straks op het podium verteld dat er vandaag in Sint-Peterburg... weer een aantal homo-activisten is gearresteerd. Ja, ik hoorde een Anastasia en maakt mij ook heel veel zorgen. Ik ben onlangs zelf in uh, Moskou geweest. Heb daar ook met uh, de homogemeenschap uh, gesproken. En ook geconstateerd dat ze echt angstig uh, zijn en zich bedreigd uh, voelen. Dus dit zijn hele ernstige signalen. En al mijn uh, collega's in het kabinet zullen geen moment voorbij laten gaan... om ieder op uh, een eigen manier die betrokken te laten zien. Daarom ben ik hier. Daarom heeft Rutte vandaag met Poetin gesproken. Daarom zal ook eh, collega Schippers als ze naar eh, Sochi gaat aandacht vragen voor deze problematiek. Dat vindt u voldoende? Kijk, het is, uh, we zijn er ook nog niet. Het is, we laten het ook niet bij Sochi. Uh, we zijn er in het verleden mee bezig geweest. En we zullen ermee bezig blijven. Want helaas vrees ik dat niet alleen in Rusland... de positie van homo's nog uh, heel veel aandacht zal moeten vragen... voordat iedereen in de hele wereld vrij is. Zij zei minister Jet Bussemaker zojuist hier bij het homo-monument in Amsterdam... waar de demonstratie wel zo'n beetje voorbij is. De mensen lopen over de grachten en gaan weer huiswaarts de de regenboogvlaggen worden weer opgerold. Het hart is inmiddels ook alweer verdwenen, zie ik. Dus het is hier echt al uh, wel klaar met de demonstratie. Mooi. Dankjewel. Jij ook naar huis. Rienkamer was dat vanuit Amsterdam. Weer terug naar Sochi. Ja, want uh, als Rienk een beetje opschiet, kan hij zien uh, hoe uh, de vlam in Sochi wordt ontstoken, denk ik, Giel. Ja, ik hoop dat ze een beetje opschieten. Dat ze inderdaad voor achter klaar zijn. Uh, nou zou dit onderdeel zo'n minuutje of zes duren. En we zien nu inderdaad uh, die ijshockeyers. Die dus zometeen die puk. Ja, ijshockey natuurlijk ook een enorm populaire sport. We zien ook alle andere symbolen van de wintersport uh, van deze Spelen. En we kijken naar een uh, afbeelding van uh, nou, het Melkwegstelsel de ruimte en daar zal dan zo meteen die puck worden ingeschoten en dan komt de vlam het stadion binnen en dan kunnen we onthullen wie er met die vlam uiteindelijk door het stadion lopen en wie uiteindelijk ook de vlam mag uh, ontsteken en dan uh, zullen de spelen echt officieel voor geopend uh, verklaard uh, kunnen worden. Poetin heeft dat inmiddels al wel gedaan, maar ja, u hoort de muziek op de achtergrond dat is die mix hè? Met, uh, van uh, Daft Punk met die uh, muziek van die Disney-film en ja, dan hoor je in één keer weer het Zwanemeer, ertussen tussen uh, allerlei klassiekers uit uh, de Russische muziek die uh, laten ze ertussen door uh, horen. En nog steeds flitsen de fototoestellen. Is het verder helemaal donker in het stadion? En zie je alleen maar uh, die, die afbeeldingen, die projecties daar uh, midden in het uh, stadion. Maar we zijn zo benieuwd naar de levende mensen. Kijk, daar heb je die ijshockeyspeler. En daar gaat die puk. En dan uh, zullen we moeten kijken... zal ongetwijfeld zo meteen een hoekje van het stadion verlicht worden. En dan krijgen we te zien wie er met de vlam binnenkomen. De vlam naar die enorme reis vanuit de Olympi uh, Olympia... In in Griekenland. We kijken eens eventjes. We horen inmiddels de speaker alweer die het gaat aankondigen dat het zo meteen gaat gebeuren. Het is in het midden van het stadion waar ook de atleten zojuist allemaal uitkwamen. Die atleten die inmiddels allemaal op de tribune zitten. En dan zullen we het gaan zien hoor wie er daar met de vlam aankomt. Kijk daar in de verte. Dan zien we een stipje. Een stipje. Een van de sporters die daar uiteindelijk met de vlam aankomt lopen. En dan nou kijken we, ja hoor, Maria Sharapova. Dat is ze hoor, moest even goed kijken, maar daar zien we er aangekomen. Maria Sharapova natuurlijk, wimbledon winnares Ja, een van de populairste, een van de rijkste Russische sporters ook. Die dan met die vlam mag gaan rondlopen. En dan ben ik benieuwd aan wie ze zo meteen de vlam gaat overgeven. Zij mag in ieder geval de vlam hier het stadion binnenbrengen. Een icoon, een rolmodel voor de Russische sportwereld. En zij geeft hem over aan... Je Lena Isembajeva. En dat is de Polstok Hoog. Wereldrecordhoudster. Twee keer Olympisch kampioen. En zij staat nu ook daar trots, natuurlijk, met die vlam in de handen. En mag dan ook een klein stukje gaan lopen door dat stadion Isembajeva. Prachtige, mooie atleten. Het is ook wel mooi om te zien dat Sharapova gewoon ernaast mee holdt. Maar dat weten we van Haag. Issa van natuurlijk ook een fantastische agente. En zij geeft dan weer de vlam over aan Alexander Karelin. Dat is een Grieks-Romeins worstelaar. Een sport die we toch niet echt heel goed kennen. Hij won drie keer olympisch goud. Ook een grote dus in de Russische sport. Maar dit is nou typisch weer zo'n sport waarvan we in Nederland bijzonder weinig weten. Hij uh, shuffelt, want uh, zo gracieus loopt hij niet meer op zijn leeftijd. Maar hij shuffelt alweer in de richting van de volgende. Ja, en dat is er eentje met een verhaal hoor. Een, een, een ritmisch gymnaste. Olympisch kampioene, wereldkampioene... Europees kampioene. Haar naam is Alina Kabeyeva. Alina en het gerucht gaat... en Alina. de bladen schrijven Alina. daar uh, wel over... dat zij de vriendin is van Alina. Vladimir Poetin. Poetin, die zich uh, toch uh, duidelijk heeft gemaakt... dat hij daar uh, eigenlijk uh, niks over wil zeggen. Dat uh, hij er ook helemaal niet over gaat... wie er met uh, de vlam mag lopen. Maar deze Kabeyeva die gymnasten. Die mag ook een stukje met de vlam lopen. Een enorme eer natuurlijk. En dan gaan we naar de volgende toe. De volgende die daar in de hoek staat in het donker. Ja, ze bouwen het mooi op hier hoor in dat stadion. Je ziet het eigenlijk niet voordat de vlam er uiteindelijk bij is. Deze jonge dame, deze ritmisch gymnast. Ook een grote sport natuurlijk in Rusland. Ritmische gymnastiek. En zij zal dan de vlam overdragen. Ja, aan een klein vrouwtje. Maar een vrouwtje met grootste daden. Ze is al wat ouder. Irena Rodnina een voormalige kunstrijdster in het paard dansen met name drie keer Olympisch Goud, tien keer wereldkampioenen en elf keer Europees kampioenen. Zij loopt niet eens, maar zij geeft hem over. En dit is echt een grootheid, zeg in de Russische sport, in de internationale ijshockeywereld. Vladislav Trechak, de doelman, de legendarische doelman van het nationale Russische ijshockeyteam. 61 jaar is hij alweer. Hij is inmiddels trouwens ook president van de Russische ijshockeyfederatie. En werd samen met vijf anderen tot de beste speler benoemd van de afgelopen eeuw. Hij kwam in de Centennial All-Star Team. Deze doelman die nu met de vlam in de hand in de richting mag gaan lopen van de plek waar ze de vlam gaan ontsteken. Want ik ben toch wel benieuwd hoe ze dat gaan doen daar op het einde. Hij loopt nu door een soort gang heen langs het uh, publiek. Een beetje zo'n uh, gang zoals je die ook wel hebt in uh, de grote voetbalstadions uh, in de arena. Hij loopt dus naar buiten toe, want we weten het. Die vlam die zal uiteindelijk branden op dat uh, grote plein staan uh, al die figuranten die mee hebben gedaan aan de opening. Het zijn er 3000 in totaal. Die staan nu echt uh, aan beide zijden van het pad waar uh, hij samen met die kunstrijdster, met Irina Rodnina naar buiten loopt. Het zijn dus twee uh, wat oudere grootheden uit de Russische sport die uiteindelijk de eer krijgen om de vlam naar het laatste plekje te brengen. Naar uh, ja, een blauwe het lijkt wel een soort stairway to heaven als je kijkt. Zo ziet het er eigenlijk wel een beetje uit. Zo'n blauwe kolom die zo langzamerhand naar boven gaat. Ja, het is nog een eindje lopen hoor. Inmiddels zijn ze buiten. Inmiddels is het ook leeg geworden. Zien we alleen maar wat bewakers staan... en lopen ze in de richting van het ontsteken van die vlam. Nou, nu begrijp dat wij het nieuws van acht uur even zullen uitstellen... want we willen het ontsteken van de Olympische vlam natuurlijk laten horen. Chuck dribbelt nog steeds. Hij is natuurlijk veel van zijn vroegere snelheid kwijt, had enorme reflexen als keeper van dat Russische ijshockeyteam. En misschien ja, dat ze hem wat dat betreft wel de eer geven om dit te mogen doen. Een van de grootste sporters ooit in Rusland. Want ijshockey is hier populair, zal hier op te spelen. Toch ook echt als de belangrijkste sport worden gezien door de Russen zelf. Ja, dan zie je daar aan de buitenkant, zie je wel wat mensen daar staan. Op dat grote plein waar ook dus Metal Plaza is. En daar gaat de vlam, de toorts gaat de hoogte in. Tretjak laat hem nog één keer zien aan al die mensen. De reis is voltooid. De reis vanuit Griekenland, vanuit Olympia... Naar Sochi. En dan uh, wordt de vlam, de toorts wordt ook aangeraakt door Irina Rodnina. En samen ontsteken ze de vlam. Nu hebben ze de vlam ontstoken in een kleine fakkel. Ja, en daar gaat hij dan met een soort vuurwerkshow. Een soort gasshow gaat hij dan in de richting van uh, het topje van uh, uiteindelijk uh, de stellage waarop de vlam moet branden. En dan brandt de vlam in Sochi. Dan is het vuurwerk begonnen. Dan zijn de Olympische Spelen officieel open. En weten we dat we vanaf morgen kunnen gaan genieten... van uh, bijna of iets meer dan twee weken Olympische sport. Morgen dus voor de Nederlanders. Dan gaan we beginnen met het schaatsen. De vijf kilometer bij de mannen. We zijn heel erg benieuwd hoe het allemaal gaat aflopen. De Spelen zijn in elk geval open in Sochi. Nou, dan ga je binnenkort naartoe, net. Jazeker. Ja. Of twee dagen zit ik daar ook. Ja. Het is wel een spectaculair vuurwerk uh, uh, tot slot. Als we het zo zien, dat je, je hoort het ook. Wat vonden jullie van de opening, Henk, Gemser? Ja, ik vind de creativiteit natuurlijk steeds weer inderdaad indrukwekkend. Wanneer het zo massaal moet gebeuren. En je toch een choreografie hebt. Die, uh, die inderdaad dus aansluit bij datgene wat het voor bedoeld is. Namelijk een, een herinnering. Van, van dit startmoment. Ja, ik vind het indrukwekkend, maar steeds weer. En ja. netto, weet jij waar je allemaal rond mag lopen uh, in Sochi? Kan je overal bij? Um, nou, het, het schijnt dat ik een uh, persaccreditatie heb. Ja. Ook weer nieuw. En, uh, maar ik mag wel... Dat is alle... nieuw voor jou, hè, de, <laughs> ja, in deze ja. komende dagen. Ja, ik, ik zei laatst al, ik moet niet rechts naar de, naar de skaters... maar ja. links naar ja. de, ja. de perscribine. Dat ga je nog een keer fout tribune. doen, ik. Dat ja. ga je nog... Een, ja. ja, ik moet voor het eerst uh, ooit als ik naar een ijsbaan ga afreizen... mijn schaatsen thuis laten. Dat is ook wel een beetje... Heel vreemd. Heel apart. Ja, en uh, dan goede dingen inpakken dan vervolgens nog ja. erbij. ook nog. Maar nee, als het goed is kan ik alle venues of alle, nee. alle, uh, ja, alles kan ik in. En ga je sporters dus, ook opzoeken? Uh, ja, ja, ja. ja, ik, ja ik, dat weet. denk ik wel. Ja, ik? Ja, ja, ja ik, nou, Als ze daar behoefte aan, aan hebben, dan... Nee, uh, maar goed, maar anders, is, uh, ja. ze zijn zo gemakkelijk met elkaar. Dus dat moet gewoon... Kunnen. Mogen wij jullie heel veel uh, plezier uh, wensen tijdens uh, de Spelen? You, Wij gaan afronden. Wij zien elkaar morgen in ieder ja, geval om een minuutje of twaalf. en dan livestraal ik al. De 22e Olympische Winterspelen staan op het punt van beginnen. En bij voorbaat veel besproken Olympische Spelen in het land dus van Poetin. En hier zijn we in de slaapkamer beland van Lubov, een klein Russisch meisje van 11 jaar. En ze droomt over Rusland. Bejba! En wie zien we daar? Nederland. Het oranje van Nederland. Nederland. En de vlaggedraagster Jorien Termos. En u hoort het gejuich al in het stadion. En het is omdat de Russische delegatie al binnenkomt. Dabro пожаловать на 22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 In Vroege Vogels geeft een onderzoek het verlossene antwoord. En een tuinreservaat in Rotterdam is te groen. Te groen? Ja, te groen. En dus moet van de woningcorporatie de snoeischader erin. Ingrijpen in iemands in eigen tuin. Waar gaan we naartoe? Dat kan toch niet? En Laurens de Groot jaagt in Afrika op neushoornstropers. Met een speciale techniek. Hoe die dat doet, dat hoort u... Zondagochtend van 7 tot 10. Radio 1. Vroege Vogels. Het nieuws van alle kanten.